Het is fijn dat u er bent, weet u dat? Want om Loofhuttenfeest te gaan vieren en te gaan zeggen: we gaan er een vrije dag voor nemen, dan moet je toch wel een stap nemen en die ook nog geld kost. Ergens is het kwartje gevallen en je zegt: kom. Bazuinendag hadden we meer dan vijftig volwassenen hier, grote verzoendag hadden we er meer dan vijftig om tafel zitten. Het, we weten niet wat ons overkomt. We hebben het ook jaren gedaan waar we met z'n tiener waren en met z'n vijftienen. En er werden er twintig en ineens zijn het er meer dan vijftig. Dus laten we nou eens gaan kijken hoe het volgend jaar gaat. Ik vind het hartstikke fijn dat u er bent. Kent u het kerstfeestgevoel nog? Even een trauma oproepen. U weet wat een trauma is allemaal? Zo noemen ze in België hun schoonmoeder. Trauma. Echt waar hoor, echt waar. Dat is gewoon je schoonmoeder. Die noemen ze trauma. Nou, maar de reactie in de menselijke ziel... of je nou een heftig trauma meemaakt die eigenlijk je ziel vernietigt... of je maakt een trauma mee waar je hartstikke blij van wordt. Zowel die uitbundige blijdschap als die uitbundige verdriet is allebei een trauma. Maar van die ellendige trauma's, daarvan moeten we loskomen. Maar daar gaat het natuurlijk niet over kerstfeest is natuurlijk ook een soort trauma, alleen het had een lekker gevoel. De lichtjes, de kerstboom, je ging alweer dagen van tevoren, keken keek je naar uit, want er was een hele familie thuis, de kinderen om de tafel, liedjes zingen, van de christelijke liedjes die we geleerd hadden tot aan singelbells toe. Heel de wereld viert kerstfeest. Heeft u al een gevoel voor loofhuttenfeest? Ga gewoon dadelijk, eens wat aangezet in het loofheetje zitten en ga eens gevoelig zitten worden. Ja. Haal nou gewoon eens een prettig gevoel binnen. Ja. Het wonderlijke is namelijk, wat onze christelijke wereld heeft tot stand gebracht, onder leiding van Rome. We hebben van de feesten van God hebben een schop onder de kont gegeven. Met de Messiaans-Joodse broeders erbij en zusters. We hebben de Torah overboord gegooid. En we gaan een geboortefeest vieren. Op 25 december. Je zou op zijn wereld zeggen, het is God geklaagd tot het opening heeft gekregen. In de Bijbel wordt helemaal geen verjaardagsfeesten gevierd. Ik wil ze ook niet verbieden... maar om nou te zeggen... we gaan de zogenaamde verjaardag van Yeshua vieren... een feest wat God niet eens geboden heeft... terwijl je al die andere feesten overboord gegooid hebt. Vindt u dat leuk of vindt u het niet leuk? Echt niet waar, hè? We zijn met elkaar op weg... om terug te keren tot gewoon de feesten van jaren. Het zijn allemaal dingen die hij geheiligd heeft... Waar hij zijn naam opgelegd heeft. En hij roept de gemeente samen. Om op die heilige dag samen te zijn. Goed, er was een leuke advertentie. Die zegt, als de weg naar Jeruzalem te ver is. Kom dan maar naar Delden. Dus dit jaar zijn we eigenlijk voor het eerst zeven dagen naar Delden. Maar we laten de gemeente niet los. Want hier gaan we Loofette vieren. Maar het is toch een ontwikkeling die plaatsvindt. Maar ik zat er maar bij te bedenken. We gaan natuurlijk niet naar Jeruzalem. Maar we zijn al in Jeruzalem. Of niet? Wat betekent ook weer Jeruzalem? Stad, Jeru. En Salem is vrede, shalom. Wij zijn het huis gebouwd met geestelijke stenen tot een huis van de Heer. En dat is het huis, een stad waar vrede is. Als hier ruzie schoppers binnenkomen, dan gaan we voor ze bidden. En helpt dat niet, dan zetten we ze buiten de deur. Want in het huis van de Heer is vrede. Als broeders samenkomen hè, en de olie op het hoofd, hè, wat druipt in de baard van uh, Aaron... Zo zijn wij allemaal. Nou, daarom vind ik het hartstikke fijn dat u er bent. U zult wel kunnen begrijpen waar we vandaag over gaan spreken, Niet over kerstfeest. We gaan gewoon weer laten zien... wat heeft de Heer nou gezegd over Loofhuttenfeest. Ja, wilt u het horen? Ik ga gewoon weer beginnen bij het begin. We hebben natuurlijk afgelopen keer er iets van verteld afgelopen sabbat... om even hier naartoe te kunnen komen. Als de mensen niet waren... we beginnen weer bij nummer 1... en we laten u hoorde dat de loofhut... en nu heb je hem natuurlijk voor je neus staan... het dak is gemaakt van takken, hooi, stro of riet. Nou, Alex Stamming was zo vrolijk voor ons om uit riet te snijden... Hè, bij de hut waar hij woont. Dus we konden bos en riet meenemen. We hebben nog wat andere spulletjes van vorig jaar gehad. We hebben een stoeltje en dingetje. Het is gewoon leuk om het neer te zetten. Wie denkt er door de loofhut gered te worden? Gelukkig hoeven we voor niemand te bidden... Hij heeft hem ook niet als reddingsmiddel neergezet, vader, jaren. Hij heeft alleen maar gezegd tot zijn volk het aan hun kinderen moesten vertellen, en aan hun kinderen, en aan hun kinderen, als een altoosdurende inzetting, opdat we ons zouden herinneren hoe ze ooit in de woestijn lezen. Nou, dit hutje beschermt je niet in de woestijn. Ook het verhaal dat de, de, de, de maanden erheen moest schijnen, of dat de sterren moest zien, is natuurlijk ook maar een traditioneel verhaal. Maar het is wel leuk om het neer te zetten. Als je eronder gaat zitten en je denkt als het nu gaat waaien, dan ben ik de klos. Maar zo zwak hutje is het. En eigenlijk is het hutje een beeld van ons menselijk bestaan. Het is een tentenfeest. Ja. Ik woon ook in een tent. Hè? Ik heb een wat grotere tent dan u. Maar wij wonen allemaal in onze tent. En als je ziek bent geworden door een bacterie, dan kun je zien hoe zwak je tentje is. Echt waar. Lieve mensen, het dak is dus van takken, hooi, stro of riet. Er liggen los of ze worden gevlochten in matjes. Nou, matjes liggen er ook op. De loofit wordt versierd met vruchten, oogst, lampjons, slinkers. Al dat soort dingetjes hangt er allemaal aan. Het redt ons niet, maar het is maar om te kijken, jongens. We moeten er eigenlijk blij van worden. Met kerstfeest hadden we een soort gevoel. Hè? De katholieken hebben het dan over de ezel in de stal en over al die toestanden. Dat was bij de protestanten helemaal niks natuurlijk, want dat was Rooms. Maar toch hadden we allemaal een gevoel. Ik moet nog een gevoel krijgen bij loofhutten. Wij moeten gewoon jaar in, jaar uit... met onze kinderen, en onze kleinkinderen... loofhuttenfeest gaan vieren. Zodat we het gevoel gaan krijgen... het wordt weer loofhuttenfeest. Amen? Nou, daar praten er veel over. Door het open dak is de hemel zichtbaar. Ja, met zo'n hut wel. Want ze hadden natuurlijk al een loofhut in de woestijn. Wist u dat? De bedekking van de wolk... is anasuka... Want het bedekte ze tegen de hitte van de zon. En de kou s nachts, Want dan kwam er weer een vuurkolom overheen. Er was een zegenbede die wordt uitgesproken door onze Messiaanse en Joodse broeders. Gezegend zijt gij. Ja, wij onze God. Koning van het heelal. Die ons gezegend heeft met uw geboden. Nou, welke christenen hoor je dat nou nog zeggen? Heerlijk, vader Janot, dat u ons gezegend hebt met uw wet. Al de christenen zeggen: de wet is weggedaan. Absurd. Dit is mooi. Gij die ons gezegend hebt met uw Torah... en ons het plezier verleent om in de loofhut te verblijven. Ik weet zeker dat nog niemand van u thuis een loofhutje heeft gebruikt in zijn tuin. Of op zijn balkonnetje. Maar je zou de vreugd eens moeten gaan zien... om het gewoon een paar stokken neer te zetten. Amen. Nou, je hebt nou een punt erbij hoor. Hey. Toch een klein dakkie. Maar het is gewoon... Het gaat om de gedachten die erbij zit. Goed, en ons het plezier verleent in de loofhut te verblijven. Als je de gebedenboeken van onze Joodse uh, mensen leest... de sedur, dat is echt mooi om te lezen. Die mensen weten wat het is om dingen onder woorden te brengen. Wist u dat een Jood zelfs een dankgebed heeft als hij op de toilet gezeten heeft? Want prijs die ja weer tot de stoelgang goed was. En dat is een vreugde. Als je hier mensen hebt met een harde stoelgang... ik zal niet vragen om je hand op te steken... Maar die weten pas een ellende dat het is. Als je tentje niet werkt. He? Goed. De lulaf bestaat uit vier soorten planten. We hebben dat uh, Sabbat even laten horen. Het is natuurlijk maar traditie. Hè? Het gaat er maar om een verhaaltje te vertellen. Hoe wij bij elkaar zitten. Dan mag u zeggen. Wie van de takken bent u nou? Maar je hoort er toch bij. Die takken hebben betrekking op Gods volk. De dadelpan is smakelijk, maar heeft geen geur. Kijk maar hoe het er tussen past. Zo kennen sommige gelovigen de Torah. Dat is heel smakelijk. Maar het ontbreekt aan goede daden. Ik ruik niks. De middentakken hebben geur, maar geen smaak. Zo doen sommige gelovigen wel hele goede daden. Maar het ontbreekt een kennis van de Torah. Ze denken dat ze het moeten doen. Maar het is juist de liefde waardoor we dingen gaan doen. En de kern van Torah is... Liefde. De willige takken hebben geen smaak en geen geur. Zo zijn er ook die geen Torah kennen. En ook geen goede daden. Dat zijn gewoon mensen die ook hier samen zitten. Maar die moeten nog gaan leren. Maar we horen wel bij elkaar. Echt waar. Dus denk niet, ik hoor bij de een of bij de ander. Nou hoef ik niet meer te komen. Nee, je moet ze wel geur als smaak gaan krijgen. De pallen, de mitten en de willige worden samengebundeld. En zo kunnen de goede eigenschappen van de een... die van de ander compenseren... en alle feestvieren voor het aangezicht van Yahweh. En dat is de bedoeling. Of we nou hebben leren dansen of niet... maar we gaan dansen, dan gaan we naar voren toe gaan je dansen. Als je met je linkerbeen begint, maakt niet uit... wij doen het wel met onze rechter. Als je maar op en neer gaat. Je moet gewoon, gewoon doen. Als we de aanstaande nieuwe maan weer hebben... ...dan gaan we je echt wel weer op orde leren dansen. Echt waar, en het is ook hartstikke leuk om te doen. We zijn ooit eens in de Messiaanse gemeente geweest in Amsterdam... Yeshua, ...bij Jeshua, bij Rabijn Etterman... ...en daar heb ik oude broertjes zien lopen. Nou, die waren boven de tachtig hoor. Echt, boven de tachtig. En die anderen die sprongen en zij deden dit. En ook kinderen ertussen. kinderen ertussen. Nou weet ik, het is veel leuker als we zusters zien dansen... ...maar als je een oude broeder ziet gaan... ...en die gaat ook een beetje zo doen, weet je hoor. Dan zeg ik ja. Nou, ik hoop als ik over de negentig ben dat ik het nog doe. Maar tot ik mijn knieën ook nog omhoog kan krijgen. <lacht> He? Het is gewoon een vreugde om te doen. Je moet je dus niet schamen. Een hoop mensen schamen zich. Schaamte zeg ik altijd is een boze geest. Je moet je pas schamen als je met je blote billen op straat loopt. Dan moet je schamen. Maar wij hebben soms. Schaamtes dat is niet goed. Want dan denken we, wat zal nou een ander van me denken, als hij mij ziet, Huppel ze. Dan denken we, alleen oh, maar hartstikke leuk, eindelijk huppelen ze. He? De eterog, dat is die uh, soort appel die eronder had, staat apart, is smakelijk, geurig. Zo zijn er ook gelovigen die de Torah kennen en de goede daden doen. Het is een vreugde om Torah-getrouwe mensen te ontmoeten. Het lijkt wel of we Yeshua ontmoet. Want wij worden veranderd naar het beeld van Yeshua. Hij is een vlees geworden, Torah. Hoe kan je nou als een gelovige anders handelen dan Torah? We zijn navolgers van Yeshua. Amen? Je mag rustig amen. Je bent helemaal stil geworden. He? Je bent helemaal stil geworden. We gaan beginnen met een paar dingen. Die moet je lezen als het gaat om loofhuttefeest. Waarom vier je loofhuttefeest? Dan moet je gewoon zeggen Leviticus 23 vers. 33, daar begint het. Maar het leuke is in Leviticus 16... Daar begint hij er al te vertellen. En dan kun je veel meer lezen. Als in deze instructie. Maar we gaan met de basis beginnen. Spreekt tot Israël, zegt Yahweh tot Mozes. Op de vijftiende dag. De zevende maand, dus Tisri. Begint het loofhustefeest Voor Willem, zeven dagen lang. Dat is dus niet waar. Het is een loofhuttefeest voor jaren. En wij. Laten jaren iets zien, zodat we kunnen laten zien dat we ons herinneren dat onze voorouders door de woestijn gingen en volledig van hem afhankelijk waren. Vindt u dat mooi? Wij moeten ook onze kinderen leren dat wij uit Egypte zijn vertrokken. We moeten niet zeggen de joden of de Israëliërs, nee, wij zijn uit Egypte getrokken en dat zullen we laten zien. Op de eerste dag zal u een heilige samenkomst zijn. Durft u nou nog te zeggen dat christenen heilige samenkomsten hebben? De christenen vieren geen feesten van de Heer. Als ze Shabbat zouden vieren hadden ze nog een heilige samenkomst gehad. Die door jaren gewenst is. Maar als ze zondag vieren hebben ze geen heilige samenkomst zoals Javert het vraagt. Want ze zijn bedrogen door hun voorgangers. En die zijn weer bedrogen door hun theologische scholen. En die zijn weer bedrogen door de Roomse theologen. Ze hebben wel wat dingen meegenomen en afgelegd... ...maar we zijn nog steeds behoorlijk Rooms. Zeven dagen zult gij, ja we, een vuuroffer brengen. Nou lieve mensen, laat het vuur eruit komen. Wees blij in de Heer, tot ze inderdaad in de hemel de hitte in Amsterdam voelen. He? Laat het een vuuroffer zijn... Maar het vuuroffer is gebracht door Yeshua. Ja, laten we pleiten op zijn vergoten bloed. Als de één vuur heb ervaren in zijn botten en in zijn lichaam, is het onze Heer geweest. Nog trans, er is geen beentje van hem gebroken. Ook als wij het benauwd hebben door onze, noem het dan maar getraumatiseerde levenservaring. Dan is dat wel heet. Maar we zullen die hitte in dat vuuroffer afleggen. Want we worden helemaal vurig voor de Heer. He? Op de achtste dag... Dat is dus uh, volgende week dinsdag. Zult gij een heilige samenkomst hebben? Ja, we een vuur offer brengen. Het is een feest. En geen slaafse arbeid zult u verrichten. Alleen de vrouw die moet het eten klaarmaken. Dus maak een lekkere boterham klaar. Maar dat is geen slaafse arbeid. Hè? Echt niet waar. Maar om te zeggen ik moet voor mijn inkomen gaan werken. Dat is slaafse arbeid. En dat leggen we gewoon neer. Dat gaan we dus niet doen. Alle andere dingen die zijn gewoon geoorloofd om vreugde te hebben voor de Heer. Vindt u het dan leuk om loopfuttefeest te gaan vieren? Luister goed. Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van het land inzamelt. Opbrengst, tarwe, graan of net wat er in de oogschoot geworden was, druiven, vruchten. Wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, wie zamelt erin? De priesters. Ik heb een hele grote zak mee oma. echt waar? We gaan kijken hoe vol die wordt te halen. Maar de priesters die zamelen hun opbrengst in in Jeruzalem. Daarom is Lofettefeest een van de drie opgangsfeesten, waarin de, de, de oogsten die ze hadden, en ze moesten heel ver lopen, die verkochten ze voor geld, opdat ze dan het geld mee zouden nemen naar de tempel. En niet alleen het geld, maar ook opa, oma, de kinderen, de vreemdelingen. Ze hadden laten opgaan naar Jeruzalem en dan gingen ze feest vieren voor het aangezicht van Jaweh. En een deel van die tien die ze als geld meegenomen hadden. Gaven ze daaruit om feest te vieren. En dan konden ze zelfs wijn drinken en sterke drank. Het wordt eigenlijk nooit gedaan sterke drank. Maar in die feestdagen kon dat. Niet om laveloos voor de Ruizlemse poort te liggen natuurlijk. Maar dan kon je echt, dus ik echt even proeven. En dan deed het verder niet meer. Lieve mensen. Zeven dagen is het feest van Jawe vieren. Op de eerste dag rust. En op de achtste dag rust. Maar rusten wil niet zeggen stil thuis zitten. Dat betekent in een heilige samenkomst je eigen op en neer bewegen. En bewegen en bewegen. Dat is een rust die is helemaal anders. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen. Takken van palmen, twijgen van loofbomen, van beekwilligen. Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van. Uh, ik heb het vergeten te veranderen, staat heren. Uw God. Gij zult vrolijk zijn voor Yahweh, uw God. Amen. Zeven dagen lang. Echt waar. Ook al ben je van de week thuis en zit je niet in Delden. Is niet erg, maar laat het vreugdevol zijn. Ja? Dan weet je pas te wennen hoe het ook het hele jaar kan. Als je het nu volhoudt, luk je het ook het hele, het hele jaar. Leviticus 23 vers 41 zegt... Gij zult als het feest van jaren vieren, zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. In de zevende maand zit het vieren. Is altoosdurend tot aan de dood van Yeshua? Echt niet waar. Ik heb nou zoveel christenen ontmoet in die afgelopen periode. Ze kennen allemaal Pasen, Pinksen en Kerstfeest. En dan zeggen we nog van Pasen en Pinksen: het is leuk dat je het viert. Maar Pasen is dus niet opstanding van Yeshua. Dat zeggen ze allemaal. Oh nee, ze, hij is op vrijdag gestorven. Nou, dat is ook niet. Dus als je eenmaal aan de, aan de gang gaat met een traditionele Christen, schrikt hij van elk woord wat je zegt. Want het is onmogelijk dat hij op vrijdag sterft en dat hij ook nog eens een keertje op die zaterdagavond opstaat. Want wij weten dus dat hij op woensdagavond stierf en dat hij op zaterdag einde dag opstond. En de eerste dag de week, de Mia Sabaton, is de dag van het beweegoffer. Waarop Yeshua tegen Maria zegt, raak me niet aan, want ik moet eerst naar de Vader. Daar ging hij tonen dat hij de eerste was uit de dood opgestaan. En dan vijftig dagen later staan er duizenden op. Snap u, dat is de eerste oogst, pinksteren. Maar hij was de eerste opgestaan uit de dood. Hij was heer van de Shabbat. Hij stond op, rond een uur of zes, einde van de dag. In Matthäus 28 staat, laat naar de Sabbat En dan staat het woordje op ze. Dat is het einde van een bepaalde periode. Dus gewoon einde ze wat stond hij op. En dan kwam de duisternis. Je bent er haast weer over gaan preken. Maar als je met christenen gaat praten en je gaat ze uitleggen, dan flapperen hun oren. En sommigen die heet zijn, die zeggen, nou ga ik het nalezen ook. Nou ga, ik, nou ga ik het lezen ook. Nou zal ik je laten zien dat het anders is. Nou zulke hete, gebakende mensen heb je nodig. Of ze zijn heet, of ze zijn koud. En als ze koud zijn, denken ze... Zou het zou toch anders zijn dan ik het glitter van mijn vader en moeder. Maar als ze lauw zijn, de Heer die zegt: Ik zal je uit mijn mond spuren. Maar het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten om dat in de zevende maand te doen. In loofhutten zult gij wonen zeven dagen. Allen die in Israël geboren zijn. Dan heb ik een rare vraag, maar je moet gewoon eerlijk antwoorden: Wie is er nou in Israël geboren? Misschien zeg je wel, ja maar ik ben als Israëliet geboren. En de anderen zeggen, ja maar ik ben door het geloof in Yeshua Israël geworden. Er zijn dus Messiaanse broeders. En ik denk dat ze nog gelijk hebben ook. Die zeggen, het gaat voor alle die in Israël geboren zijn. Dat wil niet zeggen dat wij geen Lofuttefeest vieren. Boerder Werner Stouder, die heeft een hele website. Vertelt hele mooie dingen. Die legt het ook heel leuk uit. Die denkt, hé. Hey, want anderen die kunnen het weer zo hard vertellen... ...dat hebben we van broeder Boaz Nieuwhoff gezien... ...die noemt ons fysiek Israël. Die zegt Abraham werd besneden... ...en al zijn kinderen moeten besneden worden. Maar wij zijn dus gelovigen met Abraham. En wij hebben de besnijdenis van hart. Want je kan nog zoveel Jood of Israëliet zijn... ...die besnijdenis in het vlees help je helemaal geen drol... ...of zijn Hollands gezegd. Excuus voor dit woord. Maar het helpt je dus helemaal niet... Want als ook de Jood of de Israëliet niet van een hart besneden wordt, snapt hij er nog steeds niets van. Maar iemand die onbesneden is, zegt Paulus, en zich houdt aan de geboden van Yahweh, die zal de Jood die besneden is en de wet kent, veroordelen. Want, zegt Paulus, zijn onbesnedenheid zal hem als besnedenheid gerekend worden. Dus als je gaat zeggen, ik ben een fysiek kind van Abraham, dan moet je besneden. Dan moet je in Israël geboren gaan worden, dan moet je dus fysiek Israël worden, dan wordt alles fysiek. Maar wij zijn dus geestelijke, wederom geboren Israëlieten. Daarom zegt die broeder Werner Stoude, je moet het maar eens lezen op het internet. Hij zegt, het gaat om alle die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik Israël in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Want ik ben Yahweh, uw Elohim. Daarvoor doen we het. Dus wij zetten daar een loofhut neer. Echt niet omdat we naar de ronde gaan zitten. We gaan zitten eten en drinken. Maar het is leuk om het te doen. Denk niet dat het een gebod is wat redding brengt. Het gaat alleen maar voor uw herinnering om iets te leren. In Deuteronomium 16, dan zegt hij. Het loofhuttefeest zult gij zeven dagen vieren. Wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvoer en Peskaart. Heeft u allemaal de tiende meegenomen? Nee hè, daar nou weet ik wel heel veel mensen het netjes op de bank hoor. Het gaat om het principe. Heb je fruit en goederen van de opbrengst meegenomen? Nou, ook heb ik het niet gedaan, dus het is geen zonde. Maar als je gaat begrijpen wat Loofhutten is, dan ga je de opbrengst ga je in het huis van de Heer brengen. En dat ga je neerleggen. Naarmate dat we met dat Loofhuttenfeest verder gaan, gaat die tafel hartstikke vol worden dadelijk. Want die neemt appels, die neemt sinaasappels mee, de andere neemt druiven mee. En die gaan we daarna met z'n allen op zitten eten. Je moet dus voorbereid zijn om loofvetten te vieren. De Heer die zegt het gewoon. Je moet dus inzamelen wat van de dorstvloer en van de perskijp is. Gij zult u verheugen op uw feest. Is er iemand die niet verheugd is vandaag? Gaan we voor hem bidden, we gaan hem knuffelen, net zolang tot hij begint te lachen. Je zal je verheugen op uw feest. Met uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht... ...je dienstmaagd, met de leviet... ...dus je moet die priesters, die levieten... ...moet je ook meenemen, ...de vreemdeling, de wees, de weduwe... ...die binnen uw poorten wonen. Je moet het gewoon doen. Ook al voel je dat je door je trauma's... ...altijd maar verdrietig wil zijn... ...dan moet je dat ook een keer los gaan laten... Wordt tijd, want het is erg... ...als je dat vasthoudt tot aan je dood toe... ...dan heb je een ellendig leven... ...dan ben je gered door de Heer... ...maar heel de wereld zegt... Wat voor God dient hij eigenlijk? Dat is triest. Je moet dus hulp aanvaarden van jou. En heb je een probleem met traumatische ervaringen? Moet je gewoon komen tot wat je kunnen bidden. Door wie de weg kunnen laten zien hoe je ervan loskomt? Vindt u dat vervelend op Loof Futterfeest om dat te horen? Nou, het is pure verlossing als je van de shit loskomt. die je ooit is aangedaan. of die je jezelf hebt aangedaan. Ik ben vrijgekocht door het bloed van Yeshua. En ik weet hoe trauma's kunnen werken. Alleen maar omdat mijn vader me een hand gaf met uh, naar bed te gaan, in plaats van een kus, werd ik getraumatiseerd. Ik kon niet eens meer dansen voor God aangezicht. Als het een beetje heftig werd in een lofprijzing, zat ik te janken. Totdat een rabbijn tegen me zegt, Gut, heb je wat met je vader Willem? Ik zei, ik zou het echt niet weten. Ik zeg, ik mocht ooit geen kus geven toen ik naar bed ging, toen ik twaalf was. Nou zegt hij, dan bidden we er toch voor, dan kan je daar niet dansen. Ik denk, wat een man is dat nou toch. Maar het is waar, het is waar. Mijn vader had mannen zoenen elkaar niet. Dus ik zoende mijn eigen zonen niet. Maar ik kon ze ook niet omhelzen. Ik had gewoon een trauma opgelopen. Het was heftig geweest. En toen was het over. En daarna begon ik te leren mijn eigen zonen weer te omhelzen. Goed. Maar u zal niet met lege handen... Kijk, dit heb je natuurlijk niet gelezen, hè? U zal niet met lege handen voor het aangezicht van... Ja, we verschijnen. Ieder naar zijn vermogen. Ik weet niet of er mensen zijn die naar de wintersport gaan. Maar dat kost ook een vermogen. Hè? Goed, ieder naar zijn vermogen, naar de zegen die Jaweh uw God, u heeft gegeven. Dus bedenk dat nou volgend jaar, als je er in tekort geschoten bent, laat het een zegen zijn om voor Jaweh te komen. Je moet dus weten hoe je die waardeert. Het is geen wet om gered te worden, maar het is juist een wet om gelukkig te worden. Wilt u nog meer horen? Er zitten nog een paar tussen, dat je denkt van nou, misschien moet ik weglopen vandaag. Maar je zal zien, het is vreugd om het te weten. Jezaja, de profeet, leeft 600 jaar voor onze Heer Yeshua. En wij zijn alweer 2000 jaar verder. Zo, 2600 jaar geleden gaat Jezaja profeteren. Het zal geschieden in de laatste der dagen. Nou, wij leven echt in Sodom en Gomorrah in de laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis van Yahweh vaststaan. Dat gaat nog gebeuren. Er moet nog iets gebeuren in Jeruzalem, denk ik. Hoe? Echt niet waar. Ik weet het niet echt precies. Dan zal de berg van het huis van Ja weer vaststaan als de hoogste de bergen. Bergen zijn Koninkrijken, machts. Eh, eh, grote machten. Er is maar de hoogste berg, is de berg van God. Er is geen ene berg die op de berg van God lijkt. Dan zal de berg van het huis van Ja weer vaststaan als de hoogste de bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Nou ja, heuveltjes genoeg. Maar er is maar één berg van Jaweh. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. Ik denk wel totdat ik naar die duizend jaar moet gaan hoor. Waar we met Yeshua zullen heersen. Want ik zie ze nu nog niet echt naar Jeruzalem stromen. Vele naties zullen optrekken en zeggen kom laten we opgaan naar de berg van Jaweh." Naar het huis van de God van Jacob. Hé, hey, dus de berg van Jahwe is het huis van de God Jacobs. Die is uiteindelijk op Moria. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. Dus op dat, dat is de reden. En op dat, de tweede reden, wij zijn paden bewandelen. Dus het opgaan naar de berg van de Heer is omdat we willen leren op zijn paden te wandelen. Daarom zegt hij: Als je een gelovige bent, vier je mijn feesten. Kom op mijn feest. Ja toch? Louis? Ja. Van natuur hebben we dat ook niet. Inderdaad. Ik kon me het best verheugen in de wereld. Wat ik lekker vond en leuk. Maar waarvan ik wist dat mijn vader had gezegd... Dat moet je dus niet doen. Want dat is goddeloos gedrag. Dus we hebben dingen gedaan in de wereld... Daarin hebben we ons verheugd. Maar daarmee ging onze ziel naar de knoppen. Daar kwam de dood in ons leven. Maar nu we de feesten van de Heer gaan vieren... Echt waar? Ik ben al nooit zo vreugdevol geweest sinds dat ik de Heer heb leren kennen in zijn Sabbat en zijn feesten. Je moet gewoon blij maken. Je moet gewoon blij maken. Is een werkwoord. Nee. Ja. Amen. Hoor je het nou? Nou zegt hij het al drie keer, hè? Heb je het gehoord allemaal? Je moet je dus blij maken. Verheug je, Verblijd je in de Heer zegt Paulus, verblijf je ten alle tijden. Ten alle tijden. Zelfs al zit er een trauma in je buik. Dus ik moest luisteren. Dit is hem. Bekijk hem goed. Daar leggen we hem neer. Kan ik hem afstandje bekijken? Maar wees vooruit. Ja, loof de Heer. Je moet Inderdaad. Ja. Leuk. Zie je wat die zus zegt? Je moet eens tegen je ziel zeggen: Loof de Heer, mijn ziel. En je Maar dat kan ik wel, niet. die dingen verdrietig. Zeggen: Loof de Heer, mijn ziel. Deze tent, ja. Je moet gewoon je tent gaan opbouwen. Het is gewoon een opdracht. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, want als je de weldaden van de Heer herinnert, dan heb je een reden om te loven, want hij heeft me uitgevoerd uit dat goddeloze Sodom en Gomorra. Vindt u het leuk om te horen, opdat we ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden misschien zouden bekendmaken. Bekendmaken, wandelen, je moet op de paden van de Heer wandelen. Ook dat is een werkwoord. Want uit Sion zal de wet uitgaan en Jahwes woord uit Jeruzalem. Wat is dus de wet? Dat is synoniem met Jahwes woord. Dus Jahwes woord en de wet is gewoon één. Als iemand volgens die wet van Jahwes spreekt, dan zeg je amen. Die heeft de geest van God ontvangen. Zeker als hij er ook naar wandelt. Als je dan pinksteren bent en je zegt, ik heb de heilige geest ontvangen. En je roept boe, boe, boe, traia, traia, traia. Je zegt dus helemaal niks. Dan zegt Hey, hé, die heb de geest van God ontvangen. Dat is een leugen. Je kan pas zien of iemand de geest van God heeft, als hij naar de wegen van Jaber wandelt. Dan zeg je, zo, die spreekt als Yahweh en die handelt als Yahweh. Hij lijkt op Yeshua. Want die deed dat ook. Uit Sion, uit Jeruzalem zal de wet uitgaan. Jahwes woord uit Jeruzalem. De Sion en Jeruzalem is ook synoniem. We gaan verder met Jezaja. Hij, Jahwe, zal richten tussen volk en volk. Jahwe zal rechtspreken over machtige naties. Ik zou mijn hart vasthouden voor de Arabische volkeren en voor alle die Israël vervloeken. Want ze weten niet wat ze doen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden, speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen het andere volk het zwaard opheffen. Dan zullen de oorlogen niet meer leren. Lieve mensen, ik denk dat dat toch het millennium gaat worden. Er komt een moment of inderdaad onder de heerschappij van Yeshua, en we mogen met hem medeheersen, die duizend jaar. Ik denk dat we inderdaad een schitterende tijd tegemoet gaan. Satan is gebonden. Wanneer is Satan ook weer gebonden? Amen dus die weg aan de bok weet je wel. Hij is gewoon in de woestijn gestuurd. Dan is de vrede. Nochtans, aan het eind van de duizend jaar wordt hij losgelaten. En dat zal heftig wezen. Want dan denkt hij de, al die mensen nog kunnen motiveren om op Jeruzalem af te gaan. Om het nog eens een keertje uit te roeien. Ik kan bijna niet voorstellen hoe dat moet gaan. Maar ik denk dat we hier praten over de duizend jaar millennium. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van Yahweh. En niet in het licht van Rome. De christenheid wandelt in het licht van Rome. Wij wandelen in het licht, want de wet gaat uit Sion. Uit Zacharias. Zacharia, hoofdstuk 14, vers 16. Alle die zijn overgebleven van, al de volkeren, daar komt hij, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen... Voor de koning. Dus zelfs de volken die opgerukt zijn tegen Israël. schijnt dan toch in die periode. ...vindt we dat niet mooi? Hoe dat opgelost moet worden, ik zou het niet weten. maar ik vind het schitterend als Zachariah profiteert over die tijd van het einde. van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning. ja, werden de heerscharen en het lofhut te vieren. Dus in de periode dat Messias heerst, in die duizend jaar, dan zullen de volken optrekken naar Jeruzalem. Want het zijn nog steeds volken, het zijn nog steeds geen aanbidders van Jahwe, maar ze zullen wel optrekken om te komen, want er hangt een, uh, een cadeautje aan vast. Elke knie zal zich buigen of ze het leuk vinden of niet, maar je zal komen om te buigen, want je krijgt gewoon geen water meer op je akker. Je krijgt gewoon geen eten meer. Wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de koning, Yahweh de heerscharen, neer te buigen. Op hem zal geen regen vallen. Het is wel een beetje een dwangmaatregel. Maar er is geen oorlog. Er is vrede, want Yeshua heerst over de ganse aarde. Maar het gaat maar om één ding. De wereld moet komen naar Jeruzalem om voor Yahweh te buigen. We gaan verder, vers 18, indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee Yahweh de volken zal treffen, die dus niet heentrekken om het Lofettefeest te vieren. Je moet toch wel een hardnekkige christen zijn om te zeggen het is weg die feesten. De profeten die praten over het einde van de tijden. Helemaal waar Jeshua heerst. Zijn wij ook al een beetje heersers over deze planeet of niet? Wij zijn natuurlijk ook Israël geworden. Omdat we uiteindelijk strijden met God. En uiteindelijk zeggen we: God, u hebt, uh, ik ga doen wat u zegt. U die prijsdeer, jij bent overwinnaar. Jij bent strijden met God en overwonnen. Want we hebben gebogen voor jaren. En we zijn ze gewoon gaan uitleven. Dus wij zijn ook Israël geworden. Een geestelijk volk wat buigt voor jaren. Maar dan ga je toch zo'n Loofhuttenfeest vieren? Je gaat toch niet zeggen gedurende twee jaar: ik ga geen Loofhuttenfeest vieren. Dat doen we wel aan het einde van de tijd. Gelovigen vieren Loofhuttenfeest. Probeer het er voor jezelf in te printen. Tot je met elke christen kan praten. Tot hij op u jaloers wordt. Tot hij zegt: jongens, zeg dat had ik nou geen Loofhutten heb gevierd. Wanneer ga je het weer doen? Dan dus ja, moet je een jaartje wachten. Volgend jaar doen we het weer. Hè? Dit zal de straf, dat is geen regen zijn, van de Egyptenaren en van alle volkeren die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Je wordt niet goed van het Loofhuttenfeest als je tot de volkeren hoort. Dan zeg je toch tegen je vrouw en kinderen, moet je goed luisteren, ik ga naar het Loofhuttenfeest, want ik wil wel hebben tot mijn akkertje gejoeid. Snap je het? Zo simpel is het. U zal zien, de Heer gaat u langs alle kanten zegenen. ...openbaringen, hoofdstuk 20... ...waar ging dat ook weer over? Kent u het al uit uw hoofd? Kent u openbaringen 20 al uit uw hoofd? Je zou eigenlijk elke dag de Bijbel moeten lezen... ...hoofdstuk voor hoofdstuk... ...mooi luisteren. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel... ...met een sleutel des afgronds... ...en een grote ketting in zijn handen. Hij greep de draak, de oude slang... ...dat is de duivel, Satan... Wie gelooft dat er Satan bestaat? Dan ben je gewoon een gelovige. Er zijn mensen die dat geloof ik helemaal niet. Die zijn er echt. Hij duivel Satan, hij bond hem duizend jaar. Wat gebeurde dus met die grote verzoendag. Hij is duizend jaar gebonden. Is hij vandaag al gebonden? Nee, hè? Echt niet waar. Dadelijk in het millennium is hij echt geboren, want het is al net of gebonden, want dat is net op grote verzoendag gebeurd. Want daarna begint dus het millennium. Hij wierp hem in de afgrond, sloot en verzegelde die boven hem. Weer het redengevende woord, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Dus ook in die duizend jaar zijn er gewoon volkeren. Gewoon 2 plus 2 is vier. Hij kan ze niet verleiden. Er zijn ook mensen die zeggen: Ja, Satan is zo gebonden als een zieke aan zijn bed. En alle mensen zijn gestorven. Dus er is duizend jaar niks op aarde. Dat is een hele onzinnige redenatie. Satan wordt gewoon gebonden door de engel. En je wordt naar een plaats gebracht waar hij niks kan uitrichten. Maar er zullen volkeren zijn in die duizend jaar dat Yeshua regeert. En hij heeft gezegd wij zullen met hem heersen die duizend jaar. Zoals de gelijkenis zegt over de, de talenten. Hij geeft je twee talenten en je hebt er twee bij verdiend. Hij zegt ik zal je vier steden geven in het koninkrijk van God. Dus op een of andere wonderlijke manier gaan we met Christus heersen, ergens op deze wereld. Misschien kom je wel in Alblassadam terecht. De ene krijgt die straten, de andere krijgt vier straten. En uh, je wordt uh, dorpshoofd bijvoorbeeld. Hè? Ik pieke me wat hoor. Lieve mensen, openbaringen 20 vers 4. Ik zag de zielen hey, van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Yeshua. En om het woord van God. Wat is het woord van God? Het getuigenis van Yeshua. Mooi hè? Heel Torah getuigt van Yeshua. Alle offers die gebracht zijn getuigen op Messias. Heel de Torah is het woord van God wat hij van de Sini en Mozes gaf. Dat is het evangelie van Yeshua. Alleen de christenen die zeggen dat Jezus hun heer is, gooien het overboord. Onbegrijpelijk, Satan misleidt de hele wereld. Christenen horen dus tot de wereld. Vindt u dat vervelend om te horen? Satan misleidt de hele wereld. Het kon zelfs zo zijn, en het waren mogelijk, dat hij zelfs uitverkorenen zou verluiden. En dat gaat dus niet. De uitverkorenen kennen Torah en profeten. En die zullen echt de leugen aan het licht brengen. Ja, dat moet hij ook gaan doen. Hij zegt heel duidelijk, ze werden wederlevend. Degene die dus om dat getuigenis van Yeshua en om het woord van God onthoofd waren. Ze worden dus wederlevend dadelijk. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met de Messias. Duizend jaar lang. Gaat u dadelijk opgewekt worden? Echt waar. Het is een belofte van de Heer. Het is het hoogste punt van ons christelijk beleiden. Is dat er een opstanding is uit de dood. Voor degenen die verzoend zijn door het bloed van Yeshua. En dan ook nog naar zijn geboden zijn gaan wandelen. Want je kunt geloof nooit loskoppelen aan de daad. Geloven is doen. Word je gered door de Torah? Echt niet waar. Je wordt gered door gehoorzaamheid en door de genade van Yeshua. Duizend jaar. De overige der doden worden niet wederlevend. Voordat de duizend jaar verleindigd zijn. Dus de overige doden. Die worden niet wederlevend. Dus als Yeshua komt op de wolken des hemels. En wij zouden vandaag sterven en hij komt volgende week. Zijn we een week dood geweest. Maar nogthans, voor God zijn we niet dood. Want de Bijbel zegt, hij is een God van levende. Is Abraham, Isaac en Jacob dood? Ja, nou onze menselijke zijn ze stof geworden. Maar voor God ben je dus niet dood. Voor God leef je. Vindt u de leuke gedachte? Ook al leggen we onze geliefden in het graf. Ze zijn voor God levend. We waren al in Gods denken, in zijn geest, nog voor de schepping van de wereld. Want God weet alles vanaf het begin tot het einde en van het einde tot het begin. Alles is in God opgesloten in zijn geest. Zo goed als meneer Fort heeft nagedacht om de Fort te maken, de eerste Fort, heb je lang over nagedacht. En toen begon er een dag te komen. Toen begon hij het chassis te maken, het stuur erin te zetten, de wielen, de motor. En uiteindelijk zegt hij: Zo. En dan gaat hij erbij zitten op zijn rustdag en zegt hij: Mooi Fort gemaakt. Daarom heet hij Fort, Fort. Maar voordat Iran begon, had hij hem volledig in zijn hoofd zitten. En de motor waarop die fort zou gaan draaien, wist hij al lang totdat de Messias was van die fort. Een krachtige motor die die wagen brengt, voortbrengt. Echt waar, er komt een dag, zet hij die motor in die fort en dan is hij klaar. Zo doet God het met zijn schepping. Ook al weet hij dat de mogelijkheid er is voor Adam, hij struikelt. Maar ik heb een Messias klaar. In dat hele plan van God, in dat Messias plan, is volkomen uitgewerkt. Er gaat ook niks buiten God om. Ook Satan is geen foutje van God. Echt niet waar. Maar elk woord wat tegen het woord van ja in is, dat is Satan. Daarom zegt hij tegen Petrus, als hij zegt dat hij niet gekruisigd zal gaan worden, zegt hij, Satan gaat achter me. Daarom is Satan aanwezig in de mensen die dingen zeggen, die God niet gezegd heeft. Of die er tegenin iets spreken. Lieve mensen, het laatste stukje. Zalig en heilig is Hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Amen. Zij zullen priesters van God en van de Messias zijn. Zij zullen met Hem als koningen heersen. Duizend jaar. Er staat zomaar in drie versen. Drie keer duizend jaar. Daar horen we bij. We wandelen in vreugde naar de wegen van de Heer. Hij wil ons graag gebruiken om te heersen op deze nieuwe aarde. Jezaja die zegt, en alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. Vele naties zullen optrekken en zeggen, kom laten we opgaan naar de berg van de Yahweh. Naar het huis van de God van Jacob. Hé, hey. je hebt het net ook al gelezen hè. Dit is dan herhaling hè. Herhaling is om iets bij u erin te prenten. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden zouden bewandelen. Laat dat nou de kern van de preek zijn. Waarom trekken we op naar de berg des Heren? Om van hen te leren. Opdat we leren aan zijn wegen. En opdat we zijn paden leren kennen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En Yeshua woord vanuit Jeruzalem. Als wij nou met elkaar al Jeruzalem zijn. Jerusalem, Waar gaat het woord uit? Toch uit Alblasserdam of niet? Amen? Wij toch in Alblasserdam moeten toch zeggen wat... ...er in Jeruzalem gesproken wordt. Want vanuit Zion... ...wordt de wet verkondigd. Lieve mensen... Meach sekot. Dit was de loofwet die we vorig jaar hadden. Hij lijkt een beetje op deze. Alleen dit jaar vind ik hem mooier geworden. Amen. Nou, Meach sekot. Ik wens u een hele fijn feest toe. Met veel vreugde. Zodat trauma's geen kans krijgen... ...in het overwinnend leven van Gods kinderen. Amen.